Week 16 van het online programma Transfiguratie Nu heeft als thema Dan kan de liefde zich volledig openbaren. Wij hebben allen een ziel. Dat wil zeggen een ziele orgaan met de daarbij behorende werkingen. Maar zielenbewustzijn is geheel wat anders. Wie zielenbewustzijn verkrijgt, is een heel ander mens geworden. Een nieuw mens, verlost van het wereldwiel. Hij is in gnostieke zin een waarachtig Aquarius mens geworden. Eerst dan kan de liefde die in de gnosis is, zich ten volle in hem Openbaar maken. In die staat van zijn is hij zich bewust dat zijn binding met de Gnosis alleen volkomen is als alle hunkeren naar de geest in eenzelfde zielige mede zijn opgegaan in het magnetische veld van de gnostieke volheid. Zolang uw drang nog mocht uitgaan tot het verwerven van het eigen heil wordt het hoge priestelijke gebed in u niet vervuld. Het hoge priestelijke gebed getuigt van een diep innerlijk bewust beleven dat waar geluk en heerlijkheid alleen opgaan in de eenheid met de Vader, dat wil zeggen in het bezit van een zielenbewustzijn dat in God geboren is. De mens is een bezield wezen, maar is hij zich hiervan bewust? En wat betekent eigenlijk dat je bezield bent? Ben je dan begaan met alles en allen? De ziel komt tot leven als het ego zwijgt. Het ik maakt ruimte voor de ziel. Ik wordt minder en zij de ziel zal wassen. De ziel die zich verheft zal zich laten leiden door de geest. De geest, het licht, wordt zijn leidster. Deze geestziel is één met God en God is liefde. De geestziel is daarom ook liefde en zij zal deze liefde om zich heen spreiden. Wat je bent... Het kan niet anders, dat spreidt je om je heen. Zij zal dus altijd anderen helpen om zich ook te leren verheffen en één te worden met het licht. Zij, de geestziel, is dienstbaar aan allen die zoeken naar waar mens zijn. Thank you.